6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Argentinië haalt ruim 300 bemanningsleden van een marineschip... dat op last van een Ghanese rechter al drie weken voor de kust van Ghana ligt. Volgens president Kirchner is de gezondheid van de bemanning in gevaar. De rechter liet het schip aan de ketting leggen... vanwege een beslaglegging van Amerikaanse investeerders. Die zeggen dat ze zo'n 300 miljoen dollar te goed hebben... van de Argentijnse overheid. De Argentijnse regering stelt dat de beslissing van de Ghanese rechter illegaal is. Er is verwarring ontstaan over het lot van Moussa Ibrahim... de laatste woordvoerder van de Libische leider Gaddafi. Gisteren meldde de Libische premier dat hij was opgepakt... maar nu is een audiofragment op Facebook opgedoken... waarin dat wordt tegengesproken door iemand die zegt dat hij Ibrahim is. Onduidelijk is of het fragment authentiek is. Volgens de premier werd Ibrahim aangehouden... toen hij probeerde te vluchten uit de stad Beni Walid. Later meldde een Libische tv-zender ook... dat Gaddafi's jongste zoon Kamis bij een gevecht is omgekomen.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 De Roadmovie won op het Amaal Film Filmfestival drie prijzen, onder meer die voor beste film en beste regie. Verder deelden de drie hoofdrolspelers Nasser Dinchar, Ahmed Akabi en Marwan Kenzari de prijs voor beste acteur. Rabat is een verhaal over drie vrienden uit Amsterdam die samen in een oude taxi naar Marokko reizen. Het weer in de kustprovincies bewolkt met kans op regen, in het binnenland droog en in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen. Dit is het journaal van Boris van Bennekum. Vandaag heb ik een fiets gekregen van een collega. En dat is heel fijn. Want in plaats van lopen vanaf het station... moet ik dan nu op de fiets en dan ben ik drie keer zo snel. Haha. Dit was het journaal van Boris van Benneke. Klaar voor de start? Af! Kijk, goedemorgen. Je luistert naar start. Het is bijna vijf minuten over zes. Op deze 21ste oktober 2012. Een soort Indian Summer gaat er over ons land heen. Het kan behoorlijk warm worden vandaag zelfs. Dat is ook wat, hè. In oktober. Bijna eind oktober. En het gaat gewoon een beetje warm worden. Lekker. Ik hoop niet dat je je tuinmeubels al hebt opgeborgen. Want uh, het kan wel eens een dagje worden dat je misschien wel even buiten kunt zitten. De PSV had massaal gisteravond. Ze toch met 3-2 van Willem 2. We gaan er straks over doorpraten met uh, Ferdinand. En Lance Armstrong heeft niets gezegd over het dopingschandaal... dat hem achtervolgde. Oud wielrenner sprak voor het eerst in het openbaar... sinds het verschijnen van het rapport van het antidopingbureau USADA. Hij deed het op een soort van uh, congres voor zijn uh, Livestrong... Stichting En daar zei dus helemaal niets over. Er is dus een hoop gedoe in de internationale wielenwereld. Lance Armstrong is dus weer van zijn voetstuk gesodemieterd. En elke dag komen er weer duistere praktijken aan het licht. Herman Ram is directeur van de Nederlandse dopingautoriteit. En hij gaat nu een vernietigend rapport over... Uh, uh, uh, nu hij dat vernietigende rapport over Armstrong en Vrienden in handen heeft... verder onderzoek doen naar de Nederlandse wielrenners en EPO. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, het, is, het zijn drukke dagen in wielrennenland. Ook helemaal geen leuke. Dagen, want het gaat over doping. Uh, dat is allemaal heel erg vervelend. Dat is wel uw specialiteit. U hebt daarmee te maken. Uh, uh, het laatste nieuws was dat er nu een uh, grote onderzoek komt naar dopinggebruik onder Nederlandse wielrenners. Uh, dat moet u gaan uitvoeren, geloof ik, hè? Ja, dat is wel heel groot gezegd weer. Waar het om gaat is dat ik in het Armstrong rapport natuurlijk vooral kijk naar waar heb ik eventueel iets mee te maken. En om die reden heb ik de bijlagen die relevant zijn opgevraagd. En Um, daar kijk ik gewoon naar, welke namen kom ik daartegen en wat kan ik daarmee. Um, en dat kan heel klein en, en wat groter zijn, dat kan ik op dit moment helemaal nog niet overzien. Maar het is eerst even kijken van, is er een directe actie uh, nodig? Ja, nu vroegen wij ons uh, in dit programma een beetje af van wat, wat Epo nou eigenlijk is. Uh, kunt u dat zeggen? Wat, wat doet die uh, stof met je, met je lichaam? Ja, het is, het is een, uh, een lichaams-eigen stof, laat ik daarmee beginnen. U heeft het allemaal in uw lichaam. En uh, de belangrijkste functie die het heeft is het aanmaken van bloedlichaampjes. Uh, rode bloedengaampjes en die zijn van belang voor het vervoer van zuurstof door het bloed. Dus EPO zorgt er eigenlijk voor dat de zuurstof bij de spieren komt en daarom werken de spieren. Heb je meer EPO, dan krijg je meer rode bloedegaampjes. en dat betekent dat het lichaam meer kan verstouwen. Dat is het uh, heel kort gezegd. Ja. Is het eigenlijk, uh, waarom is het ooit verboden? Want het klinkt namelijk wel als een middel waardoor je uh, je lichaam ook wat meer rust kan geven. Het, het kan ook een positief doel hebben, lijkt mij. Nou, ten eerste nee, dat is in de praktijk niet zo. En het gaat er ook eigenlijk niet zo heel erg om of iets verboden wordt... omdat het bijvoorbeeld ook nog een positieve werking zou kunnen hebben. Het gaat erom dat het een, een, een middel is wat gebruikt kan worden... om de sportprestatie te bevorderen en wat een gezondheidsrisico met zich meebrengt. En die combinatie maakt dat het als doping gezien wordt. Ja, want wat kan het gezondheidsrisico zijn dan? Oh, nou, die kunnen heel groot zijn. Eh, zeker als het niet erg oordeelkundig gedaan wordt... dan krijg je op een gegeven moment te veel van de bloedengamers in de bloed... Dan uh, krijg je eigenlijk te dik bloed en dat heeft grote risico's op bijvoorbeeld herseninfarct of hartinfarct. Ja, is dat, is dat vaak voorgekomen in de verleden? <laughs> dat weten we niet, omdat uh, wij weten dat dat soort ongelukken gebeuren. Alleen heel zelden uh, zal iemand zelf vertellen dat het rechtstreeks voorsloed uit doping gebruikt. Dus in veel gevallen kun je de link niet leggen. Nee. Nu moeten dopingautoriteiten over de hele wereld uh, deze stof opsporen bij wielrenners, maar ook bij andere sporten. Uh, hoe werkt dat? Er um, is een, een test voor al jaren en die wordt overigens nog steeds verfijnd. Maar ongeveer tien jaar geleden is die, is die test geïntroduceerd. En dat is overigens een urinetest. De meeste mensen denken dat we dat in bloed doen, maar ja. dat is niet het geval. En waar het op terecht komt is dat die test onderscheid moet maken tussen um, de EPO die je zelf hebt aangemaakt en de EPO die van buiten komt. Ja, dat, is, dat lijkt me lastig. Want, uh, ja, dat is ook lastig. Um, maar er zit wel een verschil tussen eigen EPO en die van buiten. En um, ja, dat verschil, dat zit, daar wordt het wel heel technisch hoor, maar dat zit in het gewicht van de moleculen. En eigenlijk uh, is er dus een methode ontwikkeld... om zware moleculen te onderscheiden van lichte moleculen. Ja. Nu uh, lijkt het dus door dat rapport van de USADA... dat, uh, dat er renners zijn die dat uh, hebben weten te omzeilen. Die, uh, die, die, die controles. Hè. Zij hebben dan EPO gebruikt. Maar dat is niet opgemerkt. Hoe kan dat dan eigenlijk? Want die wielrenners worden toch echt op de voet gevolgd? Die kunnen toch geen stap zetten zonder dat mensen weten... waar ze zijn, wat ze doen? Nou, dat is dan wel weer wat overdreven, vrees ik. Maar uh, er zijn wel meerdere verklaringen voor. Uh, een heel voor de hand liggende is dat uh, men vaak... Hele kleine hoeveelheden is gaan gebruiken, ook waarschijnlijk al in die periode, um, en, en Tesla laat er uiteindelijk toch pas uit als er een voldoende grote hoeveelheid is. Uh, de positieve kant is natuurlijk dat je heel weinig gebruikt, natuurlijk ook weinig effect heeft. Ja. Um, maar een andere kant, in dit rapport lijkt toch te zijn dat men um, soms en misschien wel vaak uh, wist wanneer dopercontrollers aankwamen. Um, en dan heb je nog de mogelijkheid om van alles in je lichaam te doen wat die opsporing uh, bemoeilijkt. Dus het lijkt erop dat er ook echt een vorm van manipulatie heeft plaatsgevonden. Denkt u dat uh, Epo ooit weggaat uit de wielrenwereld? Want het is natuurlijk ook een stof waar wielrenners heel veel profijt van kunnen hebben. Van, van kunnen hebben? Nou, het is uh, uh, toch uh, even kort uit de bocht voor een groot deel al weg. Want we zien op dit moment eigenlijk dat veel mensen terugvallen op oudere methodes zoals bloeddoping. Um, en Epo op dit moment in de omzet een stuk achteruit gegaan is. Dus helemaal weg zal nooit zo zijn, maar. De opsporing is zo verbeterd dat men er over het algemeen vanaf ziet. Ja, ja dus dan kiezen ze weer andere, andere middelen. Ja, er komt elke keer weer wat nieuws. Maar wat we vooral zien is dat, uh, ja, dat men toch naar steeds minder effectieve middelen grijpt... in de hoop dat die dan niet te vinden zijn. En bovendien die uh, doseringen zo laag houdt... dat uh, van mijn gevoel het vaak weggegooid geld is met alleen maar een extra risico. Ja. Ik wens u succes met het onderzoek. Het zal een drukke periode worden, vermoed ik zo. Uh, ik ben wel bezig, ja. <lacht> Oké, okay. helemaal Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Gaan we maar eens praten over een sport waar uh, doping uiteraard nooit wordt gebruikt. Het is de meest schone sport ter wereld. Voetbal en dat doen we met Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luuk, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagmorgen. We schrijven 21 oktober 2012 weer een week die we achter ons lieten. De week waar Jong Oranje zich plaatste voor het EK het volgend jaar in Israël. De week van een opmerkelijke kunstroof in de Maastad uit een kunsthal. De week waar in het Noorse Oslo de vredesonderhandelingen begonnen... ...tussen de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging beweging Vark. En te zijner tijd een en ander zal worden voorzet in Havana op Cuba. De week waar bondscoach Van Gaal met zijn jongens uit Boekarest terugkeerde... ...met de knikkers in de tas en Brazilië 2014 dichtbij is... De week van het tweede debat tussen Barack Hussein, Obama en Romney. Dit allemaal op weg naar de presidentsverkiezingen de volgende maand in Amerika. De week waar de Rabobank stopt met sponsoring van het profielrennen... naar alle soela's rond Lance Armstrong. En Luc, het was de week waar Sylvia Christel deze wereld verliet. Zij, Sylvia, werd slechts. Zesde gelente, gaat over tot de orde van de dag. En die orde van de dag is, wat ons betreft, altijd de sport. Voordat we over voetbal gaan praten, eh, Armstrong, hele dopingverhaal. Eh, de Rabobank die zich terugtrekt nu van, uh, uit de wielrennerij. Wielrenneritus. Um, wat vind jij ervan, Ferdinand? Heb, heb Je jij, heb jij, uh, jij bent een beetje een liefhebber gewoon van, van wielrennen. Niet echt een kenner, maar gewoon een liefhebber. Heb jij zoiets nu van. Ik stop er gewoon mee, ik ga niet meer kijken. Van mij hoeft het allemaal niet meer? Nee. Ik ga zeker nog kijken, alleen wil ik er uh, het volgende over zeggen. Uh, ik snap oh, de beslissing van, uh, van de Rabobank, maar als je wat doet, uh, doe alles of niets. Want ze gaan door met een deel van de sponsoring, betreft de jeugd, dat weet ik allemaal. Maar goed, kort samengevat, het hele wereld is verrot. Ja. Het zal alleen nog erger worden. Er zal nog meer loskomen. De hele wereld rond het wielrennen is uh, verziekt en men praat nu over... Schoonschip maken. Ja, hoe dan? Uh, wanneer? Wat krijgen we eruit? Uh, net wat ik zei, het is alles uh, alles of niets. Het is gewoon Luc. het is crisis in het wielrennen. En daar, daar moet een oplossing voor komen. Ja, het zou toch erg zijn als er straks over een jaar of twee gewoon geen professioneel wielrennen meer is, omdat alle sponsoren denken: van nou, wij trekken onze handen ervan af en dan is er geen geld meer en dan, ja, dan kun je al die dingen niet meer organiseren natuurlijk. Kijk wat er hier binnen de landsgrenzen zal gebeuren. Dat moeten we allemaal nog, allemaal nog afwachten. Want het is nu vissen van ja, wie gaat het overnemen? Uh, uh, de Rabobank stopt ermee. En iemand zei het ook, uh, hoorde ik op de radio van onder het man van ja, een Tour de France zal altijd blijven bestaan. Jazeker. Mm. Maar nogmaals, uh, er, zullen, er zullen nog zaken op tafel komen, want ik hoor ook dat het deut is in Italië betreft het wielrennen. En dit allemaal wat speelgeluk, dat wisten we toch jaren geleden ook al? Ja, daarom, dat dacht ik ook altijd. Ik bedoel, het ja. is toch niet nieuw of zo, dit? Nee, dit is niet nieuw, joh. Dit speelt al zo lang. En er is, er is al een keer een crisis geweest, daar is daarover gesproken. En uh, dit, joh, rond, uh, rond Amsterdam, dat was de bekende druppel. En ja, nu is Leiden helaas. Laten we het over voetbal gaan hebben. Dat is, uh, dat is net voor leuk. <laughs> iets, minder, uh, iets minder erg in dit geval. Uh, nee. Want het was met het avondje wel, hè? Het was me zeker het avondje wel, want uh, ja, die wedstrijden die gisteravond gespeeld werden. Joh, Ajax ging uh, in Almelo op bezoek, trof daar Heracles En het werd 3 tegen 3. En Ajax stond nog voor met, uh, met uh, 1-3. Maar goed, uh, Vitas bezocht uh, in Breda NAC. En, en Vitas won met 0-3. Roda in kerkraden. die kreeg Steve McLaren op bezoek. Het werd 1-1. De Alkmaarse Zandstreek combinatie Luc, die kreeg Nek op bezoek. Nek ging er met de punten vandoor 0 tegen 2. En ja, ik zou bijna willen zeggen het neusje van de zalm. Het was het in feite niet, maar ik kwam thuis gisteravond nadat ik ook op stap was geweest met mijn voetbalelftal... Mm -hmm. Ik doe de radio aan en Willem 2 staat voor met 0 tegen 2. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik ging nog een keer dichter bij die radio zitten. Nou, het bleek dus zo te zijn. En ja, in de slotfase joh, komt PSV langs en het is 3 tegen 2. En het was een heel tevreden dik advocaat. Uh, maar goed, uh, ze hebben een uur lang in de mangel gezeten. Ja. Maar ja, de, de punten blijven eindhoven. En daar ging het om, want ik hoorde dik daarna op de radio... En ja, als ik hem zo hoorde praten, joh, het was zakelijk, het was, het was goed, de punten waren binnen. Dus ja, geen gezeur, op naar de volgende wedstrijd. Maar nee, wel een beetje sneuvel voor Willem II, hoor, want die speelde hartstikke goed het eerste uur volgens mij. Ja, Willem II speelde ja. heel goed, joh, maar ja, kijk, je speelt tegen PSV, je speelt in uh, Eindhoven. Uh, je weet dat er alle dingen kunnen gebeuren en ja, die trainer Strappel, die was er ook heel duidelijk over. Het, er gaan toch dingen niet goed, joh. En ja, dan kijk je kort voor tijd tegen een, een achterstand aan van 3-2. En ja, dan zijn de rapen gaar bij Willem II. Wat gaan we nog meer zien morgen? Of vandaag, eigenlijk, natuurlijk. Uh, vandaag staat er nog het nodig op het programma, Luc, en heel uh, vroeg op de middag al, want uh, Utrecht gaat op bezoek in de residentie en treft daar ADO. We hebben in het Abelenstra stadion San Marco thuis tegen Groningen, Heerenveen tegen Groningen. We hebben in Waalwijk de Rooms-Katholieke combinatie tegen Peck. en Ronald Koeman reist af naar Venlo en treft in het stadion de Koel, cool, de Venloze voetbalvereniging VVV tegen Feyenoord. Nu is er een, uh, uh, een uh, Europese competitie bezig ook en dat is uh, komende week weer. Ga we gaan weer los, hè? de Nederlandse teams mogen ook weer spelen. Donderdag is dat hè? in de Europa League. Ja, we hebben eerst dinsdag en woensdag hebben we dus de Champions League. Met ja, woensdag het bezoek van Manchester City. Uh, Mancini die komt naar Amsterdam toe met zijn team. Ik denk inclusief Balotelli in de arena hmm. in de hoofdstad. Ajax tegen City. Ja, er zijn ook andere wedstrijden eromheen. En wat Twente en PSV betreft... Uh, ja, met name Twente, die liep gisteren rij op. Maar goed, uh, Twente die speelt uit in Spanje tegen Levante. En PSV die speelt donderdagavond uh, thuis tegen AIK. Kijk, er zijn nog mogelijkheden, hoor. Ze hebben het niet zo slecht gedaan. Maar goed, uh, de ogen zijn toch gericht op, op, op Ajax. Want gisteravond... Ik had het echt niet gedacht, hoor. Nee. Maar, kijk, het is, je speelt daar op kunstgras. En als ik het... Uh, So, ik heb die wedstrijd zelf niet gezien hoor, maar als ik het begrepen heb, je staat met 3-1 voor, um, Heracles uh, gaat er tegenaan en het wordt nog 3 uh, uh, ja, tegen 3. Uiteraard men is heel tevreden daar maar voor Ajax, uh, woensdag City en je zal nu toch wat moeten doen. Denk, want je, dat, heb... denk je dat het lukt, gaat lukken tegen Manchester City, want dat is toch ook geen makkelijke ploeg, maar toch zegt iedereen, even, ja, als, het, als het dan moet gebeuren dan maar tegen City. Kijk, tegen City moet het gaan gebeuren. Tegen City moet Ajax wat doen. Het, het wordt een hele lastige week voor Ajax. Gisteravond dat gedoe daar in, in uh, Almelo. Er komt uh, City op bezoek en dan moet je moet je, je gaan voorbereiden. Want vooruitlopend op de zaken, Luke, de volgende week. Maar ik, kan ik het nu nog niet over hebben. De klassieker. Maar ja, die komt er nog aan. Kortom, Ajax, uh, Frank de Boer. De ogen zijn gericht op woensdag en daar zal het moeten gebeuren. Daar zullen ze het moeten doen. Het stadion zal vol zijn, Maar ja, wie of wie het is en blijft. We gaan het afwachten en we gaan er volgende week over doorpraten, Ferdinand. Tot dan weer. Luc, bedankt dat ik er mocht zijn. Voor jullie een hele mooie dag verder. Geniet ervan. De reminder, deze week volop voetbal. Tot de volgende week. Dag. The other day.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 En je luistert naar Start in de vroege morgen. Het is uh, acht minuten voor half zeven. Je hoorde dus So Beautiful. Start, luk ik enk. Ik, Noordgestegel ik. tussen de KRO en de wereldrijd door van de Vara... werd het liefste meisje van de Nederlandse televisie... deze week ineens onbedoeld middelpunt van een heuze fitty. Ideale schoondochter Yvonne Jaspers... die schuift voorlopig niet meer aan bij Partij van Nieuwkerk. En dat is natuurlijk niks voor Yvonne... Hoe komt zo'n poeslieve persoonlijkheid eigenlijk tot de grootste TV-mevrouw van het land? Dat vragen wij ons af. En Bert Brusse heeft misschien wel het antwoord. Goedemorgen, Bert Brusse. Goedemorgen. Ja, ik, uh, ik vind, ik vind het uh, op zich best een leuke dame, die Yvonne Jaspers. Maar ik kan me ook wel spannendere dames voorstellen. Hoe komt het toch dat er telkens weer 4 miljoen mensen naar haar toe zeppen? Ja, nou, het 4 miljoen nog erin. Ik denk dat er wel. Uh, nou, dan ben ik mild. Dus tussen de 6 en de 8 miljoen mensen zijn er die helemaal niet zoveel van spanning houden, maar nou juist die voor een jasjes als het summum van een uh, uh, leuke mevrouw vinden. Ja, is dat het? Is, dat, is dat, zij, dat, dat zij gewoon niet zo spannend is dat juist dat haar succes is? Ja, het is natuurlijk, natuurlijk hartstikke kleurloos en een grijze muis, maar dat, dat, dat geldt voor heel veel Nederlanders. Uh, dat is niet iets, niet iets wat je normaal ziet. Want normaal is het natuurlijk leuk om te scoren met mensen die heel veel kleur hebben. Uh, maar goed, dat betekent niet dat dat niet heel veel mensen zo zijn. Uh, voor veel mensen is, is kleurloos uit juist veilig, uh, veiligheid, uh, gezelligheid gezapigheid. Uh, en gezapigheid. Als je dan meer kleur wilt krijgen, moet je natuurlijk risico's, uh, risico's aangaan en dingen ondernemen. En dat zit er voor heel veel mensen niet in. en Dat is natuurlijk precies wat uh, Yvonne Jaspers uh, uh, verbeeldt. Huh. Het is de ideale gezinsvrouw, denk ik zo. Dus eigenlijk veilig, risicoloos, braaf en daar houden we eigenlijk wel van. Ja, nou ja, goed, ik heb je wel misschien hoe ze ziet. Als je haar een lopen, het is iemand, met een, een, dus, het is iemand op, de, op de 25 zat al een kort praktisch kapsel... en alle kleding die ze draagt straalt uit. Ik neuk niet. Uh, het is toch ideale, de ideale uh, uh, schooljuffrouw in een gemiddeld dorp, toch? Ja, nee, ik ken misschien wel honderd vrouwen die er ook zo uitzien, inderdaad. dat, dat loopt, Ja, de ja, ja, ja. hele, hele huishoudbeurs vol met alleen maar Yvon Jaspersunders. <laughs> maar denk je dat zij ook vervangbaar is voor, bij de... Bij bij, uh, bij boerzoekvrouw Want ja, daar kijken misschien ook wel zoveel mensen naar... omdat zij dat presenteert. Stel, ik noem maar wat, oh, Carolien Tensen gaat dat presenteren. Of Linda de Mol. Nee, dat kun je vergeten. Dit is hetzelfde als de wereld eruit door. Dan heb je format. Het zit vast onder presentator. En zonder presentator dan, dan ben je het kwijt. Dus als... Ja, kijk, het is natuurlijk... Uh, Boershoekstrouw is natuurlijk wel... een vorm van wat je kan uitmelken. En daar kijken altijd wel 500.000 mensen naar. Maar uh, dat succes, hè, die miljoenen mensen... dat, dat, dat hoort bij Ivo Jaspers. Dat, dat... Die zit aan het format vast. Die is vrouw, Dat kun je niet nog een keer vervangen. Nee, maar dan, dat, dat betekent eigenlijk misschien ook wel dat. On, ik bedoel, zij ziet er zo uit en zij gedraagt zich en daar houden wij van. Maar misschien kan zij ook wel heel goed omgaan met die boeren. Dat die boeren ook denken: oh, wat een lieve dame. Daar wil ik wel mijn hele levensverhaal aan vertellen. Nou ja, precies. Dat is natuurlijk ook wat ze doen. Maar, maar nee, dat, het past ook precies bij, bij wat ze is. En dat past ook precies wat uh, die miljoenen mensen, brave, uh, een beetje bangige, maar wel intens gelukkige mensen graag willen zien. Bovendien, het gaat boeren. Dit dat, dat zijn natuurlijk. Uh, nou ja, simpele mensen wil ik niet zeggen, maar niet mensen met de meeste hoge opleidingen. Ja. Of, of met moeilijke dingen, dat is natuurlijk ook wat Yvonne was. Yvonne is niet van de grote dingen, die is van, van het kleine geluk en de simpele dingen. En dat is natuurlijk het, het boerenleven, is natuurlijk net zo, dat is waar het om gaat. Het is ja. een verlangen naar, naar een agrarisch bestaan en dat is lekker overzichtelijk. Als zij de presentatrice uh, niet was, zou ze misschien wel deelnemers zijn geweest? Dat uh, uh, weet ik wel zeker. Ja, ik denk. En dat is denk ik iets wat veel mensen onderschatten. Ik denk dat zij oprecht ook heel betrokken is bij die boeren. Want ze hebben ook elk jaar uh, een soort, soort terugkomdag. Uh, en dan mogen uh, vast kijken, mogen ook komen en zo. En daar is zij echt ook... Echt voorkomen in de nopjes. Hm. Ik denk dat zij dat ook zo noemt: in de nopjes. <laughs> dat denk ik ook, ja. Maar uh, des te gekker is het nu dat ze ineens in een soort vuige media-rail terecht is gekomen met omroepen die boos zijn op elkaar. En die nah, van Jaspers ja, dat... die niet meer langs mag komen bij Matthijs. Dat, is, uh, dat, dat, naja, dat past maar, niet bij elkaar. Dat is boos, maar ook niet meer. Het heeft ook niets met haar te maken. Dit is een set van de, AVO, of van de, sorry, de KRO geweest. Uh, die zijn ineens boos. Ik begrijp niet helemaal waarom, maar ik begrijp dat, dat de wereld er door A. Niet zo, niet zo lief is geweest. Want die hebben Sannebal als de Vries. die maakt natuurlijk snoeiharde satire. Ja. En dat, dat is nou niet iets wat Caro graag ziet. En Yvonne Jasper helemaal niet. En B. Uh, zenden ze dat beelden uit van een vrouw zonder toestemming te vragen. En, nou ja, en nu mag Yvonne, maar dus ook Arie Boos. maar mag niet meer van de Caro niet meer naar de wereld door. Dus het ligt niet aan hun, het ligt aan de Caro. En je moet toch een beetje rekening mee houden dat dit soort dingen expres worden opgeblazen. Het is natuurlijk gewoon een mediareail wat, wat gewoon natuurlijk een, een meteen een, een snelle harde fitty oplevert. En ja. over twee weken kunnen we het weer met z'n allen goed maken. Dan hebben we weer een heel leuk televisiemomentje. <lacht> ja. Inclusief uh, hè, weet je. Dus je moet dat allemaal niet zo heel serieus nemen. Nee. Maar het gaat natuurlijk om, het gaat natuurlijk om. Uh, nou ja, het is iets van binnenuit waar zij niet zo heel veel mee te maken heeft. Nee, het is niet zo dat zij, uh, dat zij heeft gebeld met elkaar met roba's in en gezegd van... nu is het afgelopen, we stoppen ermee daar bij de wereldrijd door. Dat, dat nee, komt meer nee. van bovenaf. Ik denk wel dat zij dat wel oprecht heel, heel naar vindt. Ik denk dat zij wel echt oprecht gekwetst is als ze ziet hoe uh, de wereldrijd door het weer... Uh, die kwetsende satire over die lieve boeren uh, uitvoert. Maar dan, dat zou ze dan ook wel oprecht zeggen als ze daar aan tafel zit... Mm -hmm. Maar dit, is echt, dit heeft echt te maken met, met ja, op managementniveau. Op, op, op, op KRO'ers die, uh, die op een bepaalde manier niet uh, ja, soort te spreken zijn uh, over, over... Ik denk dat het ja, de, de beeld daardoor gewoon natuurlijk een beetje afspraken heeft geschonden. Ja. Zeker, dat heeft te maken met het uitzenden van beelden. En hoe kun je dat beter doen dan gewoon je, je frontsoldaten <laughs> uit, uit de loop terug te trekken? Yeah. Dat is leuker dan dat je dat onderling moet gaan regelen. We gaan ervan uit dat uh, Yvonne binnen nu en een maand alweer op die kruk zit naast Matthijs. En uh, dan komt alles vast weer goed. Zoals als ja, alles weer goed zeker, komt in de wereld. Zeker. Bert Russen, TV-columnist, dankjewel. Oké, okay, geen dank. Hoi. We hebben een eigen show, uh, Maloos En ook uh, deze week heeft hij of zij de showbiz weer op de voet gevolgd. De laatste slees en dirt hoor je hier nu in Stad. Het zit Jolante Carbonkel van Kaasburger ook niet mee. Twee weken geleden mocht ze de hippe Amsterdamse club R al niet in. En deze week krijgt ze er in de biografie van haar ex Jan Smit er behoorlijk van langs. Volgens Jans oudere zus Jenny heeft Jolante haar broer gestolen. En Jans manager Jaap buis, geeft toe dat hij zich flink bezat heeft toen de twee het uitmaakten. Wel is hij trots dat Jan binnenkort drie keer de ahoy vult. En dat is voor ons dan weer een reden om het op een zuipen te zetten. Kill Bill actrice Uma Thurman heeft wortel geschoten... en samen met haar Franse metgezel, Arpa Busson... zet ze na negen maanden wachten een ongetwijfeld prachtig dochtertje op de wereld. Maar wat is dat toch met die Hollywoodsterren... die oervervelende namen aan hun kroost geven? En die kleine Uma gaat door het leven als... Rosalind, Urusha, Arcadina, Altalune, Florence, Thurman, Busson. Maar het kan nog gekker. Onze favorieten zijn de kids van Frank Zappa. Wat dacht je van Moon Unit, Dweezil... Ahmed Emuka Rodan en Diva Tin Muffin Pidgeon. Justin Bieber, dat jonge jochie waar menig tienermeisje verliefd op is, moet het echt hebben van zijn zangtalent en zijn looks, want verder is het een redelijke klungel. Zo stond hij een paar weken terug nog te kosten op het podium, is hij afgelopen week van de trap gevallen, en dan nog maar niet te beginnen over het incident waarbij hij met zijn neus tegen een glazen deur aanliep. Arme Yvonne Jaspers. Ze verliet nog niet heel lang geleden met gezinnen in al Amsterdam... om een vast niet zo lullig optrekje in Loenen aan de vecht te betrekken. En dat was voor de veiligheid van haar gezin, al dus Yvonne. Maar ook het villa-dorp in de gemeente Stichtse Vecht lopen gemene pikken rond. Want deze week werd huizen Jaspers opgeschrikt door een inbraak. En mochten de overvallers overigens nog single zijn... pleiten wij bij deze voor een nieuw format. Boef zoekt vrouw. We eens kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. De band Doe Maar is dat speelde gisteren voor het laatst in het Gelredoom bij Symfonica im Rosso. Veel positieve geluiden op de Twitters. Hashtag NVDP, dat staat voor Nacht van de Popmuziek, is ook training topic Leo Blokhuis, muziekkenner en presentator Matthijs van Nieuwkerk... presenteerde gisteren dat programma. Matthijs van Nieuwkerk had een heel gek uh, leren jasje aan. En dat vind ik alles zo raar, Matthijs van Nieuwkerk hoort eigenlijk gewoon in een pak. En dan heeft hij dan ineens zo'n zo t-shirt met een leren jas. Dat ziet er gewoon een beetje gek uit. Daarnaast werd het programma sowieso gisteravond al uitgezonden. Dus niet afgelopen nacht. Maar toch heette het de nacht van de popmuziek. En ook daarover veel positieve geluiden hoor op Twitter. En ook over de Rabobank wordt nog veel gesproken. Sowieso veel uh, gesprekken op Twitter over wielrennen. Lance Armstrong, doping, Rabobank. Die laatste, de bank, trekt zich terug uit het wielrennen. Ze zijn er helemaal klaar mee. We gaan nog even kijken of het nog ergens regent bij de buisken. Nou, veel regen aan de kust in ieder geval. In de rest van Nederland is het gewoon droog. Kijk, cijfer, bingo. Waar moet je naar gaan kijken op televisie? Is dat dan toch weer vrouw of mag het ook wat anders zijn? Er is eigenlijk maar één man die dat weet. En dat is onze televisie master Bart Halleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt ja. elke week erger. Hè? <laughs> het wordt elke week erger, jazeker. Jazeker. jazeker. En waar gaan we naar kijken? Programma 1. Nou, in ieder geval niet naar Boerzoekvrouw, want uh, nou ja, daar kijken al meer dan genoeg mensen naar. Maar uh, RTL 5 gaat uh, de komende week weer beginnen met een, uh, een hele handvol nieuwe programma's. Uh, en daar heb ik er even twee uitgepikt. Omdat RTL 5 is toch een beetje... Uh, nou ja, hij heeft vorig seizoen natuurlijk ontzettend goed gescoord. Met, uh, met uh, dingen als O.O. Gerso en O.O. rol En alle mogelijke varianten die daarop zijn. Barbie's, uh, Real Life Soap, weet je wel. Dat ook allemaal, uh, doet het ook uh, allemaal hartstikke goed. Mm -hmm. uh, en twee van onze favoriete uh, reality-sterren. Britt en Imke. Hey. Die krijgen weer een uh, nieuw programma. Britt en Imke stellen vragen waarbij ze eigenlijk... Wat ze eigenlijk willen is een eigen talkshow. Maar ja, ze weten eigenlijk niet hoe dat moet, hè, dat interviewen. Dus ze gaan eigenlijk bij mensen die wel weten hoe het moet. gaan ze een beetje op cursus. Gaan ze dus uh, uh, willen ze eigenlijk leren hoe je uh, een goede talkshowpresentator wordt. Nou, ja, ja. dat gaan we zien. Ja, ze wilden ook Matthijs van Nieuwkerk hebben, geloof ik, hè? Ja, maar die wilde niet meewerken. Nee. Wat, wat, wat wel weer flauw was, Want Brit, zoals Brit zei. Uh, uh, ik ben uh, regelmatig te gast geweest in de Wereldrijd door. De aflevering waar zij in zat. met het jongetje wat haar zo goed na kon doen. Ik ben even de naam Tijmen volgens mij. Die, uh, dat was een van de best bekeken afleveringen van, uh, van de Wereldrijd door. Zowel tijdens de live uitzending. als uh, later op de uitzending gemist. en het uh, dingetje op de site van, uh, van de DWDD. hij ja. Ja, heeft ze wel het punt natuurlijk. Hè, dat, dat, uh, dat ook zij wel een beetje de Wereldrijd door heeft geholpen. Dus waarom zou Matthijs dan nou niet bij haar langskomen? Maar ja, aan de andere kant. We kennen Matthijs, die geeft bijna geen interviews. En als hij al een keer ergens gaat zitten, dan is het bij Twan Huis. In het programma waar Willem Holleder ook graag komt. Dus ja, die is sowieso altijd lastig. Dus die zullen we niet zien. En ik heb eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb even gepolst om te kijken of ik erachter kon komen wie dan wel hun gasten de komende weken zijn. Dat doen ze bij RTL doen ze daar geheimzinnig over. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee wie er komt. Meestal betekent geheimzinnigheid, we hebben nog niemand. Maar goed, dat zou inderdaad kunnen. Of dat ze best wel goede. RTL heeft natuurlijk ook aardig wat mensen in huis en oh, die ja, ja, moeten ja, ja. dan natuurlijk tuur, gewoon meewerken dus tuur. die hebben geen keus Is het zo hoeveel mensen gaan er kijken uh, het wordt komende dinsdag uitgezonden om, uh, om half negen. Uh, nou, dat is uh, prime primetime, uh, RTL 5. Ik ga voor uh, zeker 500.000 kijkers. Voilà, 500.000 kijkers voor Brit en Imke die een talkshow gaan beginnen. Wat is het tweede programma? Dat is uh, dezelfde avond, dezelfde zender. Nieuw programma. Mm -hmm. uh, is al aardig wat om te doen geweest. Passie in de polder. Oh ja, oké. Ja, ja, ja. Het klinkt bijna te knullig voor woorden. Het is een programma van Ewo Genemans... die we kennen als producer van, uh, van uh, fans, voetbalfans. Uh, en hij gaat nu eigenlijk... een Mensen um, volgen wiens hobby het is om pornofilms te maken. Dat klinkt allemaal heel raar, maar die willen daar eigenlijk graag hun, hun werk van maken. Nou ja, die mensen die weten helemaal niet goed hoe ze dat moeten aanpakken, maar die krijgen dan eigenlijk in dit programma de kans om het briljante idee wat zij hebben op het gebied van pornofilms... wat je in vreesnaam aan briljante ideeën kunt verzinnen. Hmm. Um, uh, krijgen ze de kans om dat eigenlijk uh, uh, uit te voeren. En dan degene die dat het best doet, die wint uiteindelijk een hele dure 3D-camera... waarmee hij of zij dan uh, uh, uh, de droompornofilm uh, van haar dromen als kan dit opnemen. Als dit geen succes wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dat is toch een nee, gouden nee, dat... format, toch? Het is een briljant format, maar er is al wel gewaarschuwd... we krijgen eigenlijk niks te zien. Er wordt eigenlijk een beetje, weet je, de, de, de, de, je hoeft geen uh, seks voor de boeg te ja, verwachten. Maar dat hoeft ook niet, dat hoeft ook niet. Dan nog is het, is het gewoon grappig om naar, naar mensen te kijken... wiens hobby pornofilms maken is. Dat is toch, ja, ik, ik vind het nu al geestig. Ik denk dat dit nog wel eens de nieuwe uh, OOGR zou kan worden. Kijk, huppatee. Nou, dat zullen wel veel kijkers zijn, dan uh, vermoed ik zo. Weet je wat, ik zet in op een miljoen kijkers. Een miljoen? Nou, dat is nog, ja. raar, dat is nog wat. Wanneer is het te zien? Het is ook op dinsdagavond RTL 5 half elf. Half is het elf dan. te zien dus. Dus als je Britt en Imker gezien hebt, dan moet je nog even een uurtje wachten. En dan, uh, dan begint Passie in de pol. Heel goed. Ik ga kijken, zeker weten. Ik ben een van die 1 miljoen. Um, en daarna ben ik al even klaar met RTL 5. Wil ik nog graag wat downloaden. Wat moet ik dan gaan downloaden, zeg jij? Nou, na de vijf komt de zes. Uh, dan hebben wij 666 Park Avenue. Uh, Park Avenue is in New York een, uh, een hele dure straat. Het ligt namelijk aan Central Park. Alle huizen die daarop staan, die hebben ook uitzicht op Central Park. Nou, dan weet je al, dat zijn onbetaalbare woningen. Daar staat op nummer 666, of uh, eigenlijk is het 999, maar dat is een soort heel raar verhaal. Maar ga ervan er vanuit dat het 666 is. Uh, een gebouw en uh, het is een mooi statig, oud gigantisch gebouw waar, uh, ik geloof, 300 uh, uh, uh, mensen wonen. En uh, gewoon in van die appartementen. En het verhaal volgt eigenlijk een beetje... Ja, het is een soort heel schimmig, maar er is natuurlijk iets mis. Maar anders heb je ook niet het nummer 666. Mm -hmm. en we kennen allemaal, weten allemaal welk getal ja, uh, dat is. Um, en er is iets mis met het gebouw. En er is iets mis met de mensen die daar wonen. Het zijn allemaal mensen die bepaalde uh, dromen hebben... en die succesvol willen zijn. En die krijgen dan in dat uh, pand krijgen ze eigenlijk een beetje de kans om die dromen waar te maken. Nou, we weten allemaal dat dus zal ongetwijfeld een link zijn met de duivel. Dus er zal weer iets zijn met zielen die verkocht worden voor, uh, voor, uh, voor een contract... Voor succes. Um, en het is wel leuk, want het, het, het volgt eigenlijk een soort jong uh, uh, talentvol stel. die uh, zich in dat gebouw weten uh, in te praten, zullen we maar zeggen. omdat zij dan een beetje de beheerders worden van het, van het, uh, van het pand. Zij moeten dus alle klusjes moeten ze oplossen, lekkende kranen, ja. krakende deuren, dat soort dingen allemaal. Um, en, en zij komen er eigenlijk wel langzamerhand achter wat er nou eigenlijk mis is met het programma. met dat met appartementencomplex. Uh, uh, oh, en het is wel leuk. Voor even voor de, voor, de, voor de liefhebbers. Terry O'Quinn, die ken je misschien nog wel als John Locke uit Lost. Ja, ja dat was al die vaag, hè? die vaag gast die altijd van die, de geheimen van het eiland en zo wilde bewaken. Nou, die speelt eigenlijk een beetje de, de opperbeheerder van, uh, van het gebouw samen met zijn, uh, samen met zijn vrouw. En uh, ja, dan vraag is natuurlijk eigenlijk, is hij de duivel? Is hij een handlanger van de duivel? Heeft de nu überhaupt iets met de duivel te maken? Ik heb geen idee. eerste aflevering of eerste twee afleveringen zijn nog maar net geweest. Dus uh, ga het downloaden. 666 Park Avenue. 666 Park Avenue. En staat nu op mijn Twitter de downloadlink, dan, dan kun je hem zelf downloaden. Dat is twitter.com. Dankjewel Bart en tot volgende week weer. Tot volgende week. Er was eens een man. En die man, die uh, at 24 frikandellen. Dat deed hij in zijn studententijd, want hij deed mee aan een wedstrijd. Dat werd toen geregistreerd door een uh, notaris. En die notaris zei: Jij bent vanaf nu Nederlands kampioen frikandellen eten. En daar zit hij nu sinds 2005 aan vast. En hij, Makkie, wordt daar helemaal gek van. Straks vertelt hij zijn verhaal. Nu eerst Triggerfinger, I Follow Rivers. Oh, I beg you. Can I follow? Oh, I ask you. Why not be the ocean? Travel. Be my. Triggerfinger. En I Follow Rivers, origineel is van Lieke Lee. Dat is ook wel een leuk nummer, maar Triggerfinger heeft er toch ook wel iets speciaals van gemaakt, hoor. I Follow Rivers dus in start... Moet naar de kapper, merk ik nu. Ik zit een beetje aan het webcam te loeren. Radio 1.nl. Het moet echt een beetje naar de kapper. Iedereen gaat wel eens naar de kapper, natuurlijk. Maar je hond heeft zo nu en dan ook wel eens een knipbeurtje nodig. Mandy is van and University en zag in Amerika eens een keer een salon waar mensen hun honden op yoga brengen. Een nagellak krijgen ze daarop en ze worden gemasseerd. Mandy ging langs bij een trimsalon in Beeldhoven om te kijken hoe het er hier in Nederland aan toe gaat. Oké, okay, dus was die helemaal ingezept en dan nu uitspoelen. Ja. Oops. Ja, die kant zitten er natuurlijk ja. weer in. Want nu is het gewoon inderdaad met een handdoekje drogen. Ja, en hij helpt deze, zelf een beetje veel mee. Veel door mogelijk met de handdoek drogen maken. En daarna gaan we vuinen. Oké, okay, dan doen we ja. nu de vuinen Even kijken hoor. Yep. Ja. ja. ja. Uh, die water eruit blazen. Ja. Yeah. En er komen ook best wel veel haren los? Nu, ja. Heel veel, ja. Maar goed, het is dus zo dat als hij nog niet helemaal droog is... is er ook een soort cabine, daar zit hij nu in. Daar ligt hij in. Maar je hebt dus ook heel veel van die salons, want bij jou is het echt... je hond heeft te veel haren en je hebt er thuis last van... en dat, dat beest moet gewoon dat kwijt. Ja. Maar je hebt ook tegenwoordig allemaal van die salons waar ze... Nou ja, goed, eigenlijk dingen met honden doen waarvan ik altijd denk, dat is toch niet voor een hond weggelegd. Zoals nagels lakken en keurtjes aan. En, en wat, wat vind jij daar bijvoorbeeld van? Ja, ik zelf vind het een beetje overdreven. Ik doe dat verder niet. Ik hou het bij, doe maar gewoon, dat is gek genoeg. En ja, dus bij mij is het eigenlijk gewoon meer het standaardwerk, gewoon puur de uiterlijke verzorging. En ook zodat ze in ieder geval niet de onderwol zeg maar, helemaal uh, ja, gaat verfilten. Dus eigenlijk meer wat echt nodig is. Ja, gewoon ja. wat je bij je hond moet ja. doen en niet alle Precies, rare niet allerlei... nee. dingen. nee. Nee. En, en want, ik bedoel, als ik het dan zo zie, dan denk ik... nou goed, ik zou toch ook thuis gewoon mijn hond in de badkuip kunnen doen... en een beetje kunnen wassen. En wat maakt nou een goede hondentrimster of trimmer? Is het dan echt dat je goed met honden om kan gaan? Of wat leer je daarvoor specifieke dingen over het, het trimmen van honden eigenlijk? Nou, met name leer je natuurlijk heel veel over de huid en vacht... Uh, dat is natuurlijk het meeste wat je moet weten. Van allerlei maar, verschillende honden. Van allerlei verschillende rassen en ja. niet-rassen natuurlijk. En dan natuurlijk het uh, wassen, veunen, knippen, plukken, uh, evileren. Uh, nou ja, hoe je dat moet doen en welke technieken je daarvoor moet gebruiken. Oké, okay. nou ja, wij wachten dan nu inderdaad even tot de zij is. En dan gaan we naar de volgende stap, toch? Ja. En eigenlijk zijn we dan nu bij die laatste handeling aangekomen. Dat je nu eigenlijk uh, zijn pootjes met die schaar doen bent, ja. toch? Ja. ja, ik ben uh, zijn pootjes aan het uh, even leren. En dat, is dus, dat heet eigenlijk zo, omdat het een speciale schaar is? Ja, eigenlijk is het een uitdenschaar, maar je kan er ook mee inkorten. Alleen het geeft een wat natuurlijker effect. Oké. Okay. Dus een gewone rechte schaar. Ja. ja. En dan is dat eigenlijk de laatste hand die gezet moet worden, ja. toch? En dan is die weer goed om opgehaald te worden. Dan is hij klaar om opgehaald te worden. Oké, okay, top. nummer van dit moment, maar wel een goede plaat. I will wait van Mumford and Sons. Start, Luke, ik denk. De afgelopen dinsdag werd op de Wereldvoedseldag een demonstratie gehouden tegen hotdog steentjes in Amsterdam. Het eten op straat mag van de initiatiefnemers allemaal wel wat gevarieerder en gezonder, zeggen zij. Toch wordt er op sommige plekken junkfood juist toegejuicht. en heb je van die trans waarbij de deelnemers zoveel mogelijk frikandellen wegwerken in één uur. Het Nederlands record staat met 24 frikandellen. op naam van Maki Shimakawa en dat dateert alweer uit 2004. Goedemorgen, Maki. Goedemorgen. Ja. 24 frikandellen en een, ja. um, <laughs> je zegt ook al ja, uh, jij bent er niet meer zo blij mee, hè? Met, het, met dat Nederlands record. Uh, nee, niet, eigenlijk niet echt. Uh... Ho hoezo niet dan? Vind je het niet meer echt een prestatie van jezelf? Nou, op zich, uh, ja, toen ik student was, ik had natuurlijk wel iedere altijd wel uh, ja, drie borden eten. Ja. Dat had ik ook wel nodig, want ik sporte even heel. Veel. <laughs> en uh, ja, toen uh, dacht ik van ja nou, als je zoveel kan eten dan misschien uh, kun je um, meedoen met zo'n frikandel uh, eetwedstrijd ja en uh, ja goed uh, daar had ik toevallig gewonnen en uh, had ik niet echt gewacht, verwacht want uh, ja, zo bijzonder veel is het ook weer niet en uh, ja goed, en dan wordt uh, iedere keer dus uh, mij aangesproken met, uh, ja je bent een recordhouwer ja. en uh, ja, hoe, uh, hoe is dat mogelijk en blablabla. bla. bla, bla. heb ik dus zoiets heb van, ja, uh, uh, yeah. uh, waar gaat het over? Ja, Het hoeft we van jou eigenlijk niet meer, want je, je hebt dat toen gehaald in 2004, 24 Frikandellen. Uh, even, even nog voordat we uh, de, uh, de, de, de soort van overopen houden en proberen punten te zetten achter het Nederlandse record. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want zijn er nogal wat, 24? Ja, geen idee. Uh, degene die een uh, uh, jaar daarvoor deelnam mm -hmm. die uh, geloof ik, die had uh, met een dagen uh, Vierdaagse meegedaan. En uh, uh, die had uh, 25 stuks, dus eentje nog meer dan ik. Yeah. Maar die was dus geen officiële Nederlandse record, omdat daar uh, ja, um, niks was uh, genoteerd. Oh, oké. In mijn jaar hadden ze notaris uitgenodigd. Hebben ze dat officieel gemaakt? Ja, ja. Dus eigenlijk had die ene jongen uit Nijmegen, die had, die had misschien dan wel één frikandelletje meer. Maar omdat het bij ja. jou geregistreerd is, heb jij nu ineens het, het, het, het een beetje ongewild het Nederlands record uh, op je naam staan? Ja, eigenlijk wel. ja, inderdaad. Ja. Ja. ja. Kun je niet naar de organisatie gaan en zeggen: van, hé hey, jongens. Uh, hey, trek maar terug. Trek ma trek maar terug. Uh, of ik uh, heb doping gebruikt of zo, of weet ik veel zoiets. Ja, precies. Ja, dat is dan misschien ook eens skinner. Ja. ja, dat blijkt dat je een lintworm had ingeslikt of zo. om, uh, om dit record voor elkaar te krijgen. Ja. ja, ik weet ook niet precies wat je mee moet. Hé, hey, Makkie, als ik zo naar een foto kijk. want je hebt een, je hebt een band en die heet Beast. Ja. Ja. Uh, want, want als je, Ik denk dat als mensen denken van. Uh, oh ja, wedstrijden dat moet wel een enorme lompe gast zijn. met. Uh, met uh, weet ik veel. met een enorme dikke bierbuik en zo. Maar jij bent eigenlijk. Uh, ja, ik weet niet of je een gevoelig type bent. maar je maakt wel gevoelige muziek. luister maar even een stukje van je bent, bees heet het, op eind het Eindhoven. En op de achtergrond hoor je dan de viool. En dat ben jij, hè? jij speelt de viool. Inderdaad. ja nou, Ik speel viool. Ja, ja, precies. Ja, ja, want um, je, bent uh, ook, je bent ook niet ja. zo'n enorme, lompe gast? Nee, oké. Okay. Ik, ik ben uh, vrij mager, inderdaad. Ja. <laughs> ja, ik begin er een beetje aan te komen, omdat ik uh, wel medio... Uh... 30 ben nu. Ja, ja, maar uh, toen allemaal. ik student was, ja, ik kon gewoon uh, heel veel eten en uh, werd met dingen verbrand. Ja. En uh, kon ik lopen, fietsen of uh, wat dan ook. Nou, ik beweeg tegenwoordig bijna niks, dus dan uh, hoef ik ook uh, niet, niet zoveel te eten. Nee, nee. Is dat ook een beetje, het, uh, is dat een beetje de truc van, uh, van het winnen van een frikandellenwedstrijd? Gewoon veel bewegen, zorgen dat je snel dingen verbrandt en dan, uh, dan krijg je die frikandellen wel ja. weg? Ja, ik denk dat sowieso eetlust, dat je gewoon, ja, meestal uh, trek hebt is uh, ik denk wel een sterk punt. En dan ook natuurlijk uh, dat je iedere maaltijd ook heel veel eet. Zeg ja, maar. Ja, ja, precies dat je maag wat groter wordt of zo. Ja, ja ik denk het ja. ja. Dat het, uh, ja. Hey, Eet je nog wel eens frikandellen? Ik eet wel eens frikandellen. Ja. <laughs> maar niet meer zoveel als toen, neem ik aan. Nee, niet zoveel, nee. <laughs> nee. Ja, wel eens af en toe van uh, met friet, met uh, frikandel speciaal en. Uh... Oh, ja. Lekker. Ja, ja. Maar de dagen dat je de 24 wegwerkt, die, zijn li die liggen achter je. Nee, dat doe ik uh, nee. nee. Nou, Makkie. Uh, je... ja. Ja. ja, stel? En sinds, sinds, sinds dat uh, wedstrijd had ik uh, volgens mij maximaal twee frikander gegeten in één keer. <laughs> Dus het was een eenmalige uitspatting en opeens heb je het ja, een record aan, de, aan je broek hangen en dan kom je nu ja. nooit meer vanaf. Ja, ja. Nee, ja. Nou, ik hoop voor je dat er binnenkort iemand is die, uh, die jouw record gaat verbreken. Dan ben jij er wel vanaf, dan is het, uh, dan is het voor eens of voor altijd afgelopen met dat record en dan, uh, dan kun je weer verder met je leven, Makkie. Ja, dat lijkt me ook, ja. Ja. <laughs> Hartstikke goed. Makkie Shimakawa, dankjewel. Veel mensen krijgen na het stappen trekken in een vette hap. Lekker na de gedane borrels nog wat uit de muur trekken... of misschien wel een dikke uitsmijter maken. Wat eet je nou het liefst na het stappen? Um, ja, lastig. Ik hou van veel eten. Maar ik denk dat ik toch voor een klassieke kebab ga. Doe maar gewoon lekker lamsvlees, Lekker knoflooksausjes erbij. Prima. Een bal gehakt. We zijn wezen stappen dan uh, een balletje voor het slapen gewoon. Een uh, droog wit bolletje. Ja. zwarmen Met uh, knoflooksaus. Of een broodje hamkaas met knoflooksaus. Ik ben echt een avondeter. Ik uh, hou wel van een lekkere snack s'avond. Tosti met kaas. Nou, als ik met een clubje vrienden ben en eentje zegt ik ben alleen thuis en ik heb eten thuis. Dan gaan we daar met z'n allen En dan gaat het van pizza tot bami tot uh, kroketjes tot alles. Ja, heel fout natuurlijk. Maar... Uh, een snoepje of een ijsje? of uh... Uh, broodje dinner. Ja, bijna. Of Turkse pizza, maar in ieder geval wel van de Turk. Broodje kip. Swarm. Um, favoriet? Tosties. Ja, de meest, Zeker. De meeste tosties. Men, de, ja, ja, ja. Tosties. Maar de meeste mensen gaan dus gewoon voor kebab of schwarma. Frituurspul en ook de tosties staan hoog op het lijstje van mensen... wat ze allemaal s'nachts graag eten. Maar kan het niet wat verfijnder? Is er geen mogelijkheid om na middernacht nog wat te genieten van cuisine? Dick van BNN University had honger en kwam op een plek... waar je tot in de kleine uurtjes terecht kan voor luxe eten. We hebben een, een, kreeft, een staart van de kreeft voor jou uh, klaargemaakt. Uh, je is koud, wel gaar. Uh, en daarbij zitten uh, citroenmayonaise. Ja, ik zou zeggen, laat het vooral smaken. Nou, dat, uh, ik ga het zeker proberen. Ik heb nog nooit kreeft gegeten. Het is inderdaad uh, zo'n mooi oranje-roze uh, geval wat er ligt met, met wit vlees uh, erin. En uh, dat groene, dat is zebier? Uh, ja, dat klopt. Kijk, dat weet ik ook dan nog. En de, de mayonaise en een mooi bakje ernaast. Dus uh, ik ga het proeven. De kreeft is die geschikt als, als, als midnight snack. Als je hem tegenover een kroket of een capsalon uh, of een, uh, een holdok zou zo zetten. Nou, ik, ik denk dat uh, het kreeft nou, qua, qua vettigheid niet. Uh, dat werkt niet echt als midnight snack. Uh, daarentegen, garnalenkroketten, die wij ook verkopen, uh, weer wel. Maar ik denk dat als je de kreeft gegeten hebt, dat je in ieder geval beter aan toe bent dan, uh, dan een, een broodje zwarba met een dikke knoflooksaus. Ja, en wat voor mensen zijn er dan die hier komen? Zijn er dan mensen die rechtstreeks uit de kroeg komen? Uh, niet zozeer rechtstreeks uit de kroeg. Uh, uh, uh, toch meer mensen die uh, uh, vanuit het concertgebouw. Uh, laat willen eten. mensen die later hebben gewerkt. En uiteraard komt er een enkeling. Uh, nog even laat uh, uit een café zitten. om. Uh, ze pochen, uh, te pochen met zijn vriendin. Uh, nog even Friede Meer kreeft te eten. Zee nou, Ik heb net voor het eerst uh, kreeft gegeten, witte vlees. Ik zal nog eventjes erbij halen. Ik heb de schaal helemaal uitgegeten en ik zit hier nog aan een lekker glaasje witte wijn. Het was voor mij ja, nogmaals de eerste keer en ik vind het echt heel erg lekker. Maar om nou te zeggen dat ik vanuit de kroeg hier naar binnen toe ga om nog een kreeft te bestellen, Peter. Ja, ik, denk dan, ik denk dat ik toch eerder voor de vette hap gaan. houden. Ik denk het ook. Ik denk dat ik ook gewoon voor een vette hap ga. Een patatje of zo. Of een broodje dus nog Altijd lekker. Dit was Start waarin ik sprak met Matto Mandersloot. Hij wil de eerste Europeaan zijn die wereldkampioen taekwondo wordt. Hij heeft alleen nog wel wat geld nodig om dit allemaal te bekostigen. Ja, ik dacht van misschien kan Rabobank jou wel gaan sponsoren... nu ze toch wat geld over hebben. Ja, ik heb ook uh, grote sponsoren geprobeerd. Maar het feit is dat taekwondo nog niet zo'n grote sport is... en dat er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 Zeker, tostisch. Zometeen Kiva Aloush. met Dit is de Zondag. Wat is jouw favoriete midnight snack? Heb je er een? Ja, een broodje dunner Jawel vind ik hè? Tostisch is uh, te ja. slap hoor. Dat vind ik ook, ja. ja. Ik hoorde net ook een jongen zeggen... die zei het over ijsjes. Ja, ja kom op. de ijsjes. Ja. Gewoon vet lekker. is vet. Vet is vet, <laughs> inderdaad. Ja, heel goed. Zometeen Dit is de Zondag. Wat gaat er bij jullie allemaal gebeuren? Ja, ik heb een hele bijzondere vrouw als gast. Bibian Mentel. Die werd meerdere malen Nederlands kampioen snowboarden... en in 2009 uh, uh, wereldkampioen aangepast snowboarden. Uh, dat lijkt allemaal van een leider. te gaan. Maar dat is een, een, een supersporter die vijf keer kanker kreeg... maar elke keer weer opstond uh, en, uh, en de strijd aanging. Ja, ik heb wel eens een keer van haar verhaal gehoord. Ik ken het niet helemaal uit, me ook, maar Straks goed luisteren. Uh, een bijzonder verhaal is dat ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Mooi verhaal. Zometeen in Dit is de Zondag hier op Radio 1. Blijf luisteren en start is de volgende week weer. Tot dan.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 op Nederland 2 Dit is Radio